Alleen met meer leden kunnen we dat voorkomen. Steun Max en word lid voor slechts 5,72 per jaar. En ontvang een mooi welkomstgeschenk. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Kerstgeschenk Kerstgeschenken stress? Ga gewoon naar tintelingen.nl. Tintelingen Kom op zaterdag 29 september naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl. NOS, NOS Langs de lijn, met Robert Meder ja, Goedenavond, langs de lijn dus, met uh, voor de tweede achterin volgende dag bekervoetbal NEC tegen Feyenoord bijvoorbeeld Het leek in Nijmegen uit te draaien op strafschoppen Lex Immers is de maker van de goal in de dying seconds van deze wedstrijd. Feyenoord ontsnapt werkelijk aan uitschakeling en aan een penalty-serie... door Lex Immers Vollie van dichtbij. Zorgt ervoor dat Feyenoord doorgaat. Reacties op die wedstrijd later in de tuur. We blikken ook terug op MVV tegen NAC Breda... Is er meer volgens Ado Den Haag en het laatste half uur van FC Utrecht Ajax hebben we natuurlijk live. Verder praten we met baanwielrenster Willy Kanes. Ze was er wel klaar mee na de Olympische Spelen in Londen. Ik had even geen trek meer in de fiets. En toen kwam, kwam dit een beetje op mijn pad. ik dacht, nou, waarom zou ik het niet gewoon proberen? En dus stapten ze in de bobslee. wil wilde medaille halen op de Spelen. En uh, was vandaag druk aan het testen. En dat ging nog goed ook. Zo meteen meer. Maar eerst naar Utrecht. Bas Stigler. Utrecht-Ajax gestaakt na 57,5 minuut. Bij een stand die geen 0-2 meer is, maar 0-3 omdat Eriksen vlak voor het nieuws op Radio 1 de bal echt onbedaarlijk hard en prachtig in de kruising schoot trouwens. Naar dat Babel uh, de bal meegaf. Maar dat doet er eigenlijk gek genoeg allemaal niet zoveel mee toe. Het werd wat onrustiger, wat onvriendelijker in het stadion. Er kwamen vervelende spreekkoren. Dat hoort er dan bij zou je zeggen. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat vinden we in de 21ste eeuw. Dat we dat moeten zeggen dat dat erbij hoort. Vervolgens worden er blijkbaar dingen op het veld gegooid. En een van die uh, attributen is door scheidsrechter Nijhuis die daar vlakbij in de buurt stond bij een doeltrap voor Ajax, eh, opgepakt. En meteen resoluut maakte hij het gebaar, ook naar de spelers van Ajax die daar omheen stonden. Bijvoorbeeld de keeper, Sillissen. We gaan naar binnen, we gaan eraf. Wat hij heeft opgepakt en wat er is gegooid, weet ik niet. Eh, de spelers van Ajax had verklaard het fluitconcert op de achtergrond, lopen nu ook de tunnel in. Die van Utrecht staan nog op het veld. Maar ja, wat moeten die? De speaker heeft een aantal keren gevraagd of er... Geen dingen op het veld kunnen worden gegooid, geen vuurwerk, want daar begon het eigenlijk allemaal mee. Maar dat is uiteraard aan Dovermans oren gericht. Aan de overkant staan uh, wat jonge lui nu uh, wat dingen te schreeuwen in de richting van het vak met de Ajax aanhang. Aan mijn linkerzijde doet de Bunnikside eigenlijk hetzelfde. En nu besluit dan ook maar het elftal van Utrecht om naar binnen te gaan. Uh, nogmaals, wat er is gegooid weet ik niet. En waarom de scheidsrechter op dat moment zo resoluut besloot, dit is een brug te ver, we gaan naar binnen. Daar hopen we later antwoorden op te krijgen. Als mede op de vraag, uh, gaan we nog verder vanavond en zo ja, wanneer? Ja. Kortom, het ligt stil. Utrecht-Ajax is 0-3 en de klok is stilgezet op 57 minuten en 35 seconden. Zijn daar regels voor, Bas? Hoe lang de wedstrijd nu minimaal stil ligt? Of weet je dat niet? Ja, volgens mij is het zo dat het uh, uh, nu zo is dat de wedstrijd minimaal een afkoelingsperiode kent van x minuten. Ik dacht dat dat een half uur was, maar er zit ook wel weer een maximum aan. Ja. Uh, we gaan het even na Oké. Okay. Goed. Later meer is dus. toch wat triest. Wedstrijd is dus stilgelegd, Utrecht-Ajax. Dan naar um, Fortuna. Um, ja, het Arabische sprookje voor Fortuna zit er. Is voorbij. De club zou in de belangstelling staan van uh, vermogende olijshakes uit het Midden-Oosten en Brazilië. De geldschieters zouden de club overnemen en daarbij was Fortuna. In één klap schuldenvrij. Het bleek te mooi allemaal. De onderhandelingen met IZC Sportmanagement zijn stopgezet. U hoort de voorzitter van Fortuna, Meijers. Nou, we hebben vanmorgen een, hadden vanmorgen een afspraak met de vertegenwoordiging van IZC Sportmanagement. Mm -hmm. uh, we hebben anderhalf uur gewacht, maar uh, ja, er is niemand gekomen. En uh, op basis van deze bevindingen en ook eerdere bevindingen... hebben we vanmiddag besloten om... Uh, het directe contact of de directe onderhandelingen met de IZC te stoppen. En dus blijft Fortuna Sittard in de financiële problemen zitten. De club moet onder meer zo'n 750.000 euro betalen... aan vastgoedondernemer Dick Wessels. De vraag is nu of Fortuna door het mislukken van die deal... met de geldschieters in acute geldnood zit... We zullen hard moeten werken, we zullen onze omzet moeten vergroten... Uh, kritisch naar kosten moeten kijken. Een uh, traject wat we al uh, sinds drie jaar doen. Uh, daarin zijn we ook al redelijk geslaagd. Alleen uh, we zijn we niet in staat geweest om dat laatste stukje dicht te tikken. En daar, uh, ja, daar, uh, daar zullen we met z'n allen aan moeten blijven werken. De voorzitter van uh, Fortuna Sittard, Wil Meijers, was dat. Met dank aan de collega's van L1, want hun materiaal hebben we gebruikt... omdat Wil Meijers voor ons onbereikbaar was. Goed, inmiddels hoort u op de achtergrond. Uh, de Pointer Sisters zijn gaan het hebben over I Am So excited. Zometeen meer over Utrecht-Ajax. Wedstrijd ligt stil, helaas. Ja, de Pointers is er dus. En I am so excited. Bij Utrecht Ajax ligt het nog steeds stil. Als daar meer nieuws van is, dan hoort u dat vanzelfsprekend. Mocht u net inschakelen, Utrecht Ajax is gestaakt... omdat er spullen bij 0-3-stand in het voordeel van de Amsterdammers... op het veld werden gegooid. En uh, er spreekkoren kwamen vanaf de tribunes En daarop heeft de scheidsrechter de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Goed, gaan wij naar eh, NRC Feyenoord van eerder vanavond. Dat was een mooie pot voetbal. Rust, 1-1. Congolo uh, in eigen goal en uh, vervolgens maakte hij de 1-1. Dat was mooi. 1-2 C.C. 2-2 door George. En in de 121ste minuut Lexi Immers met 2-3. In blessure tijd dus van de verlenging, notabene de overwinning voor Feyenoord. Ronald van der Geer in gesprek met trainer Ronald Koeman. Ik denk dat wij gewoon uh, grote delen van de wedstrijd een betere ploeg waren... dat we verdiend hadden om niet te winnen. Simpel en... Uh. Ja, niks raar zo van want zo'n uh, goede, stabiele ploeg. Vertel eens een beetje, hoe, hoe heb je die wedstrijd in het veld beleefd? Dat jullie waren de ploeg die, die het spel moesten maken, en eigenlijk kreeg NEC al heel snel die goal. Draaiboek voor hun? Ja, het was voor hun ideaal, omdat ze binnen, binnen, binnen, mij binnen een paar minuten, of binnen één minuut voor mij, kwamen ze op 1-0 uh, voorsprong. Ja, heel ongelukkig. Voor mij kreeg Terens bij ons de bal op zijn hoofd. En, ja, Kosta staat op het verkeerde been en kan daar niet meer bij. Ja, dat dingen gebeuren. Ja, en dan als Feyenoord zijn inderdaad, dat je zegt je moet het spel maken. En dat hebben we ook gedaan. En ik denk dat we ja, de rest van het deel van de, van de eerste helft sowieso... dat we de betere ploeg waren en dat we gewoon een paar opgelegde kansen kregen. En ja, als we die maken dan, dan, dan kom je al sneller op 1-1 en misschien ook wel 2-1... Maar ja, we hebben het uiteindelijk hebben we uiteindelijk toch uh, goed gedaan... waarin we ja, geduldig bleven, uh, bal rond bleven spelen, uh, het gaatje zochten... en uiteindelijk twee keer het gat vonden. En ja, op twee inkomen, ja, dan komen we veel te snel op 2-2. En dat mag niet gebeuren. En dan, ja, gelukkig, uh, de laatste minuut uh, was het voor hun te kort tijd... om um, um, uiteindelijk nog dan uh, die gelijkmaker te maken. En uh, hebben we een volgende ronde beker te pakken. Johan zei net tegen mij, het was net in de tweede helft... of in de tweede helft van die verlenging... het waren twee boxers die tegen elkaar aanhingen van ja, dat punt dat komt er niet meer... Hoe bedoel je? Nou ja, gewoon vermoeid. Kapot. Ja, natuurlijk. Nee, dat is logisch. Die jongens van Nek hoorden we in, de, in het veld ook van, ja, we zijn moe. We zijn kapot. We zitten er doorheen. Ja, en ik denk dat wij dan toch uh, uh, fysiek uh, en, en ja, conditioneel iets sterker zijn als hun. En, ja, dat we daarom misschien ook die overwinning over de streep hebben getrokken. Ja, dat bleek wel. Want jullie hebben eigenlijk ook veel meer energie, denk ik, zeker in de eerste helft, aan deze wedstrijd moeten besteden. Ja, tuurlijk, omdat we op 1-0 achterkomen natuurlijk heel snel binnen, binnen een minuut. En dat zeg ik, we, hebben goed, uh, we zijn goed blijven voetballen. En we hebben gewoon uh, geduldig, gewoon gewacht op het juiste moment. En we hebben op het juiste moment ook toegeslagen. En dan komt die, uh, wat is het, 121ste minuut. Wat gebeurt er dan? Ja, voor mij was het voorzet van Miguel Nelom En uh, ja, die komt bij de tweede paal ver. Ja, Guillaume kan alleen de bal nog terugkoppelen, want hij staat op de achterlijn. En, ja, ik stap uit en ik neem de bal gewoon op mijn pantoffel. Uh, ja, Voor mij ging die onderkant lat erin. Maar ja, het was 130ste minuut dus, uh, of 120ste minuut. Dus jij ja, was klaar. Ik denk uh, 30 seconden later fluit de scheidsrechter af. Ja, en dan denk ik dat we verdiend de volgende ronde van de week hebben gehad. Ja, de trainer had jouw naam, zei hij net al bovenaan het lijstje gezet. Ja, ik zag het. Hij liet me het lijstje zien. En uh, ik stond als enige al aan de bovenkant van het lijstje. En, uh, ja. Het was niet nodig. Dat was dus Lex Immers, de maker van de winnende goal in blessure tijd van de verlenging. En dan de trainer van uh, Feyenoord. Die sprak ook met Ronald van der Geer. Trainer Ronald Koeman. Ja, Ronald, ik denk een, een verdiende overwinning. Maar de manier waarop, het uh, was allemaal wel heel lastig. Ja, moeizaam. Uh, ik kan niet ontkennen dat we, vind ik, goed hebben gespeeld. We uh, komen natuurlijk heel, heel lullig, uh, heel snel achter in de wedstrijd. Nou, we zijn rustig gebleven. NSC zakte ver terug. Ondanks die, in die kleine ruimte uh, kwamen we toch voetballend uh, een aantal keer heel goed door. Ik vond wel dat uh, grotendeels in de wedstrijd zelf ook... dat, ja, dat er een stukje nauwkeurigheid uh, ontbrak in de, in de laatste voorzet, in de laatste passing. Een stukje agressiviteit voor de kool kan beter. Maar jij was de betere ploeg. Alleen uh, je moet het dan wel afdwingen. En uh, ja, dat gebeurde eigenlijk veel te laat. Had jij uh, inmiddels al neergelegd bij een verlenging in die, in die slotfase? Nou, op een gegeven moment. Bij, ik... bij, bij penalties bedoel ik. Ja, eigenlijk. bij penalties ja. wel. Ja. Ik had net een papiertje gepakt. Ik had 1 tot, uh, tot met 5 opgeschreven. En ik begon met Lex uh, I.M. En toen viel die call. Dus. Uh... Toen was het niet meer nodig. Het was wel duidelijk wat de intentie van je tegenstander was. Hè? Jullie moesten hier vandaag hoe dan ook het spel maken. Ja, uh, oké. Okay, dat is hun goed recht om dat aan te pakken zoals zij dat willen. Nou ja, uh, hun werden natuurlijk uh, geholpen door de snelle openingstreffer. Dat konden ze dat ook doen. Maar daar zijn we goed mee omgegaan. En ik vind dat we gewoon een hele lange fase in deze wedstrijd... gewoon goed hebben gespeeld. Alleen, ja, bij momenten... Uh, ja, niet scherp genoeg voor de call En, uh, en uiteindelijk ook toch weer te makkelijk uh, de 2-2 die je tegen krijgt. Want het spelbeeld was, uh, was niet uh, uh, de uitslag waar het op een stond. Maar je bent door, daar ging het om. Ja, beker is uh, moet je winnen, hoe je wint, uh, oké. Okay. Het zijn finales en uh, we willen graag dit seizoen wat langer in de beker dan, uh, dan vorig jaar. Dat was Ronald Komman even naar uh, de Galgenwaard, naar Bas Stigler. is nog altijd weer een kleine groep Utrecht. ...fans tussen aanhalingstekens die uh, van elkaar krijgen om de club in een negatief daglicht te krijgen, Bas? Ja, ik ben bang dat je dat bij iedere club kan zeggen, hoor. Want er zijn bij iedere club idioten die gekke dingen doen. En die is blijkbaar van alles op het veld gegooid. En heeft schrijft de Nijhuis gezegd, het is klaar. Ze komen nu weer het veld op, overigens. Dus de wedstrijd wordt zo aanstonds weer in gang gezet. Ik ben nog steeds benieuwd wat er nou het veld op werd gegooid waardoor Nijhuis naar mijn smaak resoluter dan ik gewend ben van scheidsrechters in vergelijkbare situaties. Je ineens zei we gaan nu echt naar binnen. Even het ANP meldt nu dat uh, de bekende Hamas, uh, helaas bekende Hamas spreekoren uh, van de tribune rolden. En dat dat mede de reden was om, uh, om de wedstrijd te staken. Ja, dat is toch niet waar. Want uh, hij uh, ging naar het uh, doel toe waar Sillense een doeltap moest nemen. Toen werden er van allerlei dingen gegooid. Die pakte hij op, daar keek hij naar en toen ging hij ineens naar binnen. Hmm. Dus uh, die spreekoren hebben zeker, laat ik zeggen, geholpen. Niet geholpen dus eigenlijk. Maar ik denk dat uh, de directe aanleiding uh, het gooien van die voorwerpen is geweest. Ik ben gewoon benieuwd wat dat is geweest. Nou ja, ja. Uh, de, we gaan weer gewoon voetballen. Hartstikke leuk. Nou, goed, straks meer van je. Uh, we gaan naar Willy Kaners, want die uh, verandert opnieuw van sport. Eerder ging ze al over van het BMX'en naar uh, baanwielrennen. Ze won in die sport zilver op het uh, WK en deed ze twee keer aan de Spelen mee. En nu wil Canus aan de Winterspelen mee gaan doen. En dus gaat ze bobsleeën. En dat is een verrassende carrière-switch. Ja, uh, nou ja, of het al een, een carrière genoemd mag worden. Uh, kijk, baanwielrennen heb ik natuurlijk mijn belangrijkste wedstrijd de laatste vier jaar gehad. Uh, spelen in Londen en... Uh, ja, ik had even geen trek meer in de fiets. En toen kwam, kwam dit een beetje op mijn pad. Dus ik dacht, nou, waarom zou ik het niet gewoon proberen? Dus uh, ja, daarom staan we hier. Waar <laughs> geen trek meer in de fiets. Ben je weer gestopt met weer in? Nou, nog niet echt. Uh, ik, ja, zoals na de spelen in Beijing heb ik ook echt even pauze gehad. Omdat, ja, je moet gewoon even naar zo'n belangrijk evenement... gewoon even aan de teugels trekken en weer opladen voor het nieuwe. En uh, ja, gewoon om me weer op te laden... Uh, ja, kwam dit een beetje op mijn pad en... Uh, uh, voor mij zijn de spelen natuurlijk het hoogst haalbare wat er is in welke sport dan ook. En uh, ik wil heel graag een Olympische medaille. En ik denk niet dat ik een meisje zie halen over vier jaar uh, op de fiets. Dus wie weet, uh, als dit, dit goed gaat en dit pakt goed uit... waarom zou ik het dan uh, niet uh, anderhalf jaar of twee jaar eerder proberen op de ijs? Wat, hoe is die overstap bevallen? Uh, nou ja, het, het is nog niet echt een overstap. Want uh, ik, ik doe het nog maar net. Ik, ik heb net een paar keer meegetraind... Uh, het uh, zal zeggen, vier, vier weken dat ik mee bezig ben, maar niet eens elke dag, uh, omdat ja, uh, ik ben een fietser, ik kan überhaupt niet lopen, dus mijn lichaam moet er heel erg aan wennen. Dus ik kan niet elke dag volle bak gaan rennen om zo snel mogelijk te krijgen, want dan ben ik al gewoon kapot voordat we gaan beginnen. En, uh, dus gewoon nu echt heel veel, uh, die balans zoeken, techniek, lopen en, en snelheid opbouwen en ja... Kracht, kracht dat had ik wel dat ja dat doe je bij bij bij, bij een paar rennen ook. Dus ja, dat gaat goed. Maar het is nu gewoon heel erg omzetten, alles een beetje, een beetje beter maken. Maar nu zit je met die paar weken, zit je met je tijden ook niet hier uh, hoort roepen, zit je gewoon direct bij de top. Ja, dat verbaast me ja, en ik kan wel een beetje omdat ja, ik, ik ben wat sterk, ik ben wat sterk, maar het, het is natuurlijk ook wel de eerste paar meters is gewoon heel technisch en ik kan nu überhaupt niet lopen. Uh, dus uh, ja, dat ik er al zo dichtbij zit, uh, ja, dat biedt wel perspectief voor, uh, voor eventueel de spelen. Maar het is wel het is heel bijzonder, hè? want je hebt, dit is eigenlijk al de, de tweede switch in je sportcarrière. Hoe ja. kun je van, van BMX'en naar Baurier, en dat was al een hele stap, kun je die, die drie disciplines naast elkaar leggen? Nou, ik begin met een B, ja. <laughs> BMX baan boven Slee. Dus, uh, <laughs> maar de verschillen nee. zijn enorm toch? Ja, de verschillen tussen BMX en banen, dat, ja, het is allebei fietsen en het is allebei sprinten, dus dat lijkt nog wel op elkaar. Dit is inderdaad heel iets anders. Het enige is dat ik explosief ben en sterk ben en, en de rest moet ik ah. leren. Ja. Is het leuk? Tot nu toe wel. Ik heb nog geen afdeling gemaakt, dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat is. Misschien straks, straks boven met. Uh, ik knik in de knieën en durf niet naar beneden. Maar, ja, dat verhaal uh, kennen we uit Venkoven van iemand, maar <grijpt> ja. dat gaat jou niet overkomen? Of? Nee, ik ben geen piloot, dus uh, op zich zie ik niks. Uh, ik hoef alleen maar in te springen en aan de finish te rennen. En, uh, dat ding zo snel mogelijk in het begin versnellen. Maar dus, uh, voor het eerst dat je niet zelf hoeft te sturen? Nee, ja, precies. Ja, dat is ook weer heel iets anders. Uh, dus, uh, ja. Ja. Maar, de, maar de, de klik is er meteen al. Ik bedoel, betekent dit als je hier zo goed blijft doen dat je gewoon meegaat het Wereldbekersseizoen in? Uh, gaan we afwachten. Vandaag ging het goed. We hebben morgen nog getest en donderdag nog meer testen. Dus uh, ja, aan het eind van de week zal ik het horen uh, hoe of wat het uh, wat gaat worden. Waar ik mee mag en waar niet. Bluff en beter vijf voor half elf. Colombia is uh, in rep en roer om een uitspraak van de voorzitter van de voetbalclub Millonarios. Correspondent Kees Edelbaas in Bogota, goedenavond. Het gaat om, het gaat om uh, voorzitter Felipe Gaitan, wat heeft hij precies gezegd? Nou, die liet gisteren een proefballonnetje op... namelijk uh, om de landstitels van 1987 en 1988 uh, uh, maar terug te geven. Uh, want, zei hij, in die periode was de club uh, in handen van de, van de narco's... Uh, van, van een kartel rond, uh, rond Bogota. Dus die titel die verdienen we niet. Nou, ik heb met stijgende verbazing radio en tv gevolgd de afgelopen <laughs> anderhalve dag. Want het was echt uh, ja, vol emoties, geldpartijen enzovoort. Uh, vooral van, van spelers en coaches of de man helemaal gek geworden was. Aan de andere kant heeft ook de politiek al wel gereageerd. Want de minister van Binnenlandse Zaken die zei dat het toch eigenlijk wel een hele uh, eervolle zaak zou zijn... als ze die twee landstitels terug zouden geven. Hij zei van, ja, ze, ver, ze verliezen dan wel die twee sterren... maar dan krijgen ze de, de ster van de eer voor terug... want het is wel de moeite waard om af te rekenen met het verleden. Hmm. Leg die emoties uit... Nou, die emoties die, die, die komen voort uit de periode dat, uh, dat inderdaad de grote clubs van, uh, van Colombia, miljonarios, uh, voor alle duidelijkheid, die speelden vanavond uh, tegen, uh, tegen Real Madrid. Een vriendschappelijke wedstrijd die ze overigens met 8-0 verloren. Cool. Um, ja, een gretige kaka. Die maakte er maar liefst uh, drie. Uh, maar het was precies uh, uh, 60 jaar na een legendarische wedstrijd in 1952. Toen speelden Miljonarios tegen Real Madrid. En in de geleden hadden ze Alfredo Di Stefano. De wedstrijd van vanavond was dan ook ter zijner ere. De oude baas, die uh, nu 86 jaar, die zat, uh, ik weet niet of die echt zat te genieten op de tribune. Maar goed, 60 jaar uh, nadat hij de ster was van die wedstrijd. Want toen won Millonarios met 4-2 van Real Madrid. Het was de periode dat de grote clubs in Colombia in handen waren van de drugskartels. Um, Miljonarios in Bogota was in, in handen van uh, Gonzalo Gacha. Uh, dan had je Amerika de Cali, een ander drugskartel. En dan had je natuurlijk Nationale de Medellín in de handen van Pablo Escobar. En zijn broertje was daar de aanvoerder. Ja. Uh, als nou deze club Miljonarios die titels gaat teruggeven, dan gaat dat natuurlijk betekenen dat die andere clubs ook moeten volgen. Dus het schept een precedent waar spelers en trainers niet van willen horen, want ja, waar blijf je dan? Oh. Uh, maar aan de andere kant is het, het politiek correcte in allerlei politieke partijen en bij ministers die zeggen, ja, misschien is het wel tijd dat we afrekenen met dat verleden. Ja, goed, en dat ligt dus heel erg gevoelig. Uh, er komt dat voor dat een vorm van schaamte misschien wel? Ja, en aan de ene kant de vorm van schaamte. Er wordt wel toegegeven dat het uh, natuurlijk niet al te best was... dat die, die clubs waren geïnfiltreerd door die drugskartels. Maar tegelijkertijd krijg je de discussie van... ja, wij hebben misschien dat verleden, maar kijk eens naar het buitenland. Hè. Uh, de, vandaag werd het nieuws bekend uh, dat uh, Chelsea bereid is... om 45 miljoen pond neer te tellen voor... Uh, voor Falcao, een van de beste aanvallers van, uh, van dit moment. Een Braziliaan, overigens, die uit de jeugd van miljonariërs uh, uh, komt. Of een uh, Colombiaan, moet ik zeggen. Uh, dan zeggen ze hier: van dat geld. Chelsea is in handen van een Rus. Is dat wel uh, uh, mooi geld? Is dat net geld? Is dat netjes verdiend? Is dat niet te vergelijken met het uh, drugsverleden van onze clubs? Dus oh. ja, dat soort discussies en emoties spelen De En er wordt ook naar het, uh, naar het buitenland gewezen... waar grote bedragen worden betaald voor, uh, voor spelers op dit moment. Ja, is dat misschien ook een teken van het nieuwe Colombia? Kortom, uh, uh, is het voetbal nu wel schoon? Nou, dat is ook de grote vraag. Er zijn eh, wel spelers en trainers op de, op de radio geweest... Eh, die hebben gezegd van ja, dat is maar een groot vraagteken... of op dit moment het voetbal schoon is. Want, zeggen zij, het is natuurlijk een hele handige manier om geld wit te wassen. Wat is makkelijker om drugsgeld in een club te, te stoppen of uh, te, te betalen voor een speler... en dan, dan is het uh, wit gewassen. Dus het is een groot vraagteken of het uh, schoon is op dit moment. Maar... Ja, Colombia is bezig op dit moment. De president die is, die, die, die gaat onderhandelen met de Gria-beweging FARC. Er is een ander politiek klimaat. En men vindt in de politiek dat men moet afrekenen met dat verleden... en schoon schip moet maken. Dus vandaar dat voorstel. Ja. Maar goed, als deze club dat gaat doen... dan zal er heel veel weerstand komen van andere clubs en van spelers en trainers. Goed. Nou, we gaan afwachten hoe het eh, zich ontwikkelt. Dank je wel. Kees Ellenbaas vanuit uh, Zuid-Amerika, Bogota, Colombia, om precies te zijn. Utrecht Ajax, Bas Stigler. Morsdood is uh, de wedstrijd hier, 20 minuten voor tijd. Niet alleen maar, maar natuurlijk wel vooral door de stand. 0-3, Sana Babel Eriksen in die volgorde. En, uh, de eerste twee al binnen het kwartier. Ajax dat nu via Boerichter en Soleimani overigens aanvalt. En, uh, ja, de wedstrijd is ook morsdood natuurlijk door alles wat er... Gezegd en geschreeuwd is vanaf de tribune de spreekkoren en alles wat er gegooid is. Met vuurwerk en andere voorwerpen. En Zij zegt de Bas Nijuys, die vervolgens besloot om de wedstrijd maar even stil te leggen. Dat heeft de sfeer op de tribune uiteindelijk, laat ik het voorzichtig zeggen, geen goed gedaan. Veel lege plekken. Inmiddels ook mensen die uh, gedacht hebben, nou laat maar verder. Wordt gewisseld aan de kant van Utrecht. Nou ja, het zal wel van de gun. Gaat naar de kant en Bob Schepers komt uh, in het elftal. Utrecht is, uh, ja... Alle moraal kwijt en voetbalt de wedstrijd op de automatische piloot uit en dat is natuurlijk onvoldoende om nog wat van de avond te maken. En ik heb het gevoel dat zou het nou zo zijn dat Ajax straks nog een goal maakt en dat kan maar zo. Dat uh, dan heel veel mensen gaan opstaan en de auto gaan opzoeken of de fiets en zeggen: Dit was het wel. Het is uh, totaal gespeeld en het is dus, maar dus vooral ook door de uh, omstandigheden om de wedstrijd heen, een hele vervelende avond voor iedereen eigenlijk. Wel ik vermoed dat de fans van Ajax met 3-0 voorsprong na 71 minuten in Utrecht toch nog wel tevreden zullen zijn. Maar de avond al zich is verpest. Het is niet anders. 5, Billy Paul and thanks for saving my life. In de vrouwenhoofdklasse hockey was er vanavond een volledig programma. Tim Steens was bij de wedstrijd van uh, HDM en Laren. Laren draait dit seizoen nog niet zo goed. Tim Steens, is het veranderd uh, vanavond? Ik hoor je al lachen. Nee? Uh, ja, nou dit seizoen <laughs> we zijn we pas drie wedstrijden onderweg. Dus... Maar goed, uh, wat je zei, uh, Laren afgelopen zondag met 5-1 verloren van Moppen. Dat was op zich wel een verrassing, maar vanavond hebben ze dat goed gemaakt. Want ze wonnen met 4-2 van HDM hier in Den Haag. Even de andere uitslagen nog, bijna verrassingen. Den Bosch won met 3-0 van Oranje Zwart. Pinoquet sloeg de Terriers, de debutant in de hoofdklasse, met 4-1... SCC Kampong werd 3-1. Amsterdam Hurley ook 3-1. En Nijmegen, een andere debutant, verloor thuis met 1-2 van Mop. Ja, over uh, die wedstrijd HDM Laren praten we even met uh, Maarten Geener. Hij is de coach van, uh, van Laren. Uh, ja, Maarten, ik zei het al. Uh, afgelopen zondag uh, 5-1 verloren van Mop. En vanavond uh, 4-2 gewonnen van HDM. Dus ik denk dat je tevreden bent. Ja, we zijn zeer tevreden, absoluut. Uh, vorig weekend willen we graag snel vergeten. Uh, dat kan alleen maar als je ook van je fouten hebt geleerd. En dat hebben die meiden erg goed gedaan. Ik moet een compliment maken voor de jonkies. Uh, we hebben afgelopen dinsdag een training gehad uh, waarbij we toch nog even terug hebben gekeken op uh, waar het, het weekend misging. ging. Ook bij hun uh, toch veel verantwoordelijkheid neergelegd, omdat met zo'n nieuwe groep uh, zij gewoon hun taak moeten gaan, uh, gaan invullen en dat hebben ze vandaag heel goed gedaan. Ja, uh, je bent nieuw aan het, uh, aan het front zeg maar, hè, als coach van Laren. Je loopt ook al een tijdje mee in de hockeywereld, maar je bent een paar jaar zeg maar, buiten beeld geweest. Nu coach van Laren, uh, je ook kwam dat zo ineens? Um, ja, ik heb een paar meiden die nu bij Lara zitten al een paar keer gecoacht. Uh, Jong oranje al in 2000 ook bij de club betrokken geweest. 2004 ook bij Lara betrokken geweest. Dus uh, de meiden kenden mij nog. En uh, in de voorbereiding naar de Olympische Spelen, uh, toen werd ik in juni uh, door een van die dames gebeld. Dat ze nog coach zochten en of ik beschikbaar was. Nou, uh, werd ik erg enthousiast van. gesprek gehad en uh, nou, zo is het ontstaan. Ja, de afgelopen drie seizoenen is Laren als tweede geëindigd in de competitie, steeds achter Den Bosch. Dus de verwachtingen dit seizoen zijn hoog gespannen. Maar, ik moet even uh, nagaan, er zijn veel speelsers uh, weg hè, of uh, gestopt. Ja, dat is, uh, dat is correct. Er zijn uh, zes internationals, oud internationals weg. En uh, ja, Laren is nu uh, vorig jaar tweede geworden, maar het is een hele nieuwe spelersgroep en dat is waar het om gaat. En dit is gewoon een spelersgroep met uh, een hele leuke combinatie met hele goede uh, jonge talenten. Een goede middengroep, maar ook een paar internationals. Maar het is niet meer het team wat het vorig jaar was. Maakt ook niet uit. Uh, andere doelstellingen, andere verwachtingen. Vanuit de club ook andere verwachtingen. En uh, we zijn nu nog aan het groeien naar uh, ja, waar we goed in zijn. Uh, zo snel als mogelijk wel weer proberen gewoon de, de top te zijn wat je met Laren toch wil invullen. Maar uh, ja, het team bepaalt uh, wat rek is. En het is een heel ander team dan vorig jaar. Dus het heeft ook geen zin om dat met elkaar te vergelijken. En in die zin zijn er ook geen verwachtingen. Maar een play plaats behoort wel tot de mogelijkheden, denk je? Dat zal moeten blijken. Voorlopig is het doelstelling dat we gewoon per wedstrijd moeten groeien. Dat we constant moeten gaan worden. Dat iedereen beter moet worden. En uh, ja, dan kom ik wel even terug dat je Laren bent. Ja, uiteindelijk is dat wel iets waar we gewoon voor gaan. Ja. Maar wel leuk dat je weer terug bent. Ik vind het zelf heel leuk, ja. Oké, okay, dat was uh, Maarten Geener, de coach van Laren. Kijken we tot even naar de stand. Nou, Er zijn nog niet veel wedstrijden gespeeld. ik zei drie al. Het zijn twee ploegen die hebben de volle winst uit drie wedstrijden. Dat zijn natuurlijk Den Bosch en Amsterdam, zou ik zeggen. Die staan dus bovenaan. Op de derde plaats zien we SCAC met 7 uit 3. Dan Mop met 6 uit 3. En Laren klimt van de negende naar de vijfde plaats met 6 uit 3. Onderaan zijn er twee ploegen die nog geen punten hebben. Dat zijn HDM en Nijmegen. Drie gespeeld en nul punten. Dat zei Tim Steens. Laten we eens even kijken wat er allemaal in de tweede ronde... van het KNVB-bekertoernooi is gebeurd. Rijnsburgse boys tegen Volendam met 1-0. RVVH tegen FC Twente 0-1. Ridderkerk 0-1 door Castanjos in blessuretijd. Het was dus niet eenvoudig. Kloutenken tegen Telsta 0-4. Dezo tegen uh, Kambuur 1-5. NEC Feyenoord 2-3. Na verlenging dus doelpunt in de laatste seconde. MVV tegen NAC Breda 1-3. Willem 2 FC Dordrecht. Pijnlijk verlies voor Willem 2. 0-2. Mooi dus voor Dordrecht. GVVV FC Groningen 1-2. Kozakkenboys Zakkenboos Heerenveen. Goed nieuws voor Van Basten. 0-4. En Gemert Vitesse 0-3. Dan FC Linden tegen Herakles Almelo. Werd 0-4. En met een erenlijst om u tegen te, zetten is, tegen te, te zeggen, moet ik zeggen... is IJsselmeervogels met voorsprong... De meest succesvolle amateurclub van Nederland, en ook zij speelde. Maar momenteel draait de zaterdag topklasse niet goed... en bungelt de ploeg uit Bunschoten-Spakenburg uh, onderaan. Toch was het affiche op voorhand mooi. Een thuiswedstrijd in de tweede ronde van de KNVB-beker tegen ADO Den Haag. Verslaggever Rachna Niemeyer ging kijken op Sportpark De Westmaat. Als ik achter me kijk, zie ik op het terrein van IJsselmeervogels... in Bunschoten Spakenburg een werkelijk prachtige tribune. Er staat er overigens 100 meter verderop nog één. Die is van de grote concurrent Spakenburg. En afgelopen weekend de derby op dat veld. Met 2-1 verloren door IJsselmeervogels. Maar zoals gezegd, een prachtige accommodatie vindt ook Henk Vreeser. Vanavond de trainer van ADO Den Haag. Marie Stijn is er niet bij. En als je niet beter zou weten, zou je denken... de hoofdtrainer gelooft dat potje tegen die amateurs wel. Maar vertelt, vrezen, dat zit anders. Ja, absoluut. Ik moet zeggen, Maurice Tijn is al een goede week. Behoorlijk, behoorlijk ziek. En, en vannacht en vanmorgen vroeg had hij wat dat betreft het hoogtepunt bereikt. En het was voor hem niet te doen om bij deze wedstrijd te zijn. Dus mag jij het doen? Is dat nog op een bepaalde manier spannend? Nou, kijk, uh, het is natuurlijk wel zo dat wij als staf altijd wel verantwoordelijk zijn voor deze ploeg. En natuurlijk is Maurice daarin leidinggevend. Maar, dus in dat opzicht is het niet spannend. Ook vooral omdat ik met deze trainer ik, ik heel nauw samenwerk. Misschien bij de vorige trainers, waar ik ook assistent was, had je wat meer afstand. Dat is, dat is nu niet aan de orde. Dus wat dat betreft is de spanning aanzienlijk minder. Ik vraag het ook, omdat het is een vaak gestelde vraag in dit soort situaties maar ik leg het aan je voor. Ja, je kan alleen maar verliezen. Ja, dat is duidelijk. Maar goed, kijk, ik denk met deze ploeg en deze groep die we nu hebben ook als staf... Wij weten dat er altijd een aantal verrassingen zijn in de beker. En, uh, en we hopen eigenlijk dat die nou allemaal geweest zijn. De woorden van Henk Vrezen laten we hem vanavond maar de interimtrainer van Den Haag noemen. Johan de Man is zijn collega en ook hij is gek genoeg niet de hoofdtrainer. Hij is de assistent van Jan Zoutman, maar die is geschorst na een incident aan het begin van het seizoen. En moet op de tribune plaatsnemen. Hij leidt wel de trainingen, maar is vanavond niet op de bank te zien bij IJsselmeervogels. Johan de Man. Over die prachtige tribune toch het visitekaartje van IJsselmeervogels. Ja, IJsselmeervogels is natuurlijk een hele grote naam. Uh, de grootste amateurclub, de succesvolste amateurclub van Nederland. En, uh, ja, en, en, en dat zie je, dat, dat willen ze uitstralen en dat stralen ze ook uit. Niet alleen door een tribune, maar gewoon de hele organisatie eromheen. En uh, nou, dat, dat is gewoon nodig en uh, dat is ook mooi om daarbij uh, te werken. Dan zet ik even uh, onverbloemd de zaag erin. Zestiger geworden vorig jaar. Jullie staan bijna onderaan dit seizoen. Jullie zijn de beste club van Nederland in de amateurs, je net zelf. Wat is er aan de hand hier? Ja, nou ja, wat er aan de hand is, uh, we hebben nog niet voldoende punten gehaald. En, uh, maar we hebben alle vertrouwen in dat het uh, in de loop van het seizoen dat het goed gaat komen. Ze uh, dus zeggen echt net profvoetbal hier. Ja, zeggen ze dat ook altijd? Nee, maar ja, je moet daar heel reëel in zijn. En, uh, het is zo en uh, let maar op, uh, ga het maar bijhouden. Wij komen gewoon weer bovendrijven En uh, wij als IJsmeervoos zullen Huis, straks ook weer meegenomen aan de bovenplaats. Het is hier Nijhuis. En er is al gescoord bij Kert 0-1 Adel Den Haag. 15 minuten doelpunt te maken. Jens Toornstraat. Voorbereidende werk was van Mike van Duijden. Ik kan nog dus even terug naar Pieter van Schaik. Want we willen natuurlijk... En zo geeft Den Haag zichzelf een kickstart... met een doelpunt al binnen 5 minuten van Jens Toornstraat. En zo meer volgens probeert er nog een wedstrijd van te maken. Doet ook echt wel mee... Maar trekt aan het einde van de rit aan het kortste end tegen de profs uit Den Haag. De schade wordt zelfs nog wat groter in de slotfase. Van 1-0, 2-0 voor Adel Den Haag. Jens Torrestra maakt de eerste, Chalter Vicento, als invaller de tweede. Beste man van het veld, Jens, mogen we dat zeggen? Nou ja, de meest slechtste misschien. Maar uh, nee, het was niet best vandaag. Maar goed... Uh... Ja, dat weet je als uh, zulke wedstrijden komen en uh, ja, gelukkig hebben we 2-0 gewonnen. Ja, want hoe, hoe, hoe moeilijk is dit? Wat mij opvalt is dat het ja, slecht verlicht is bijvoorbeeld. Ja, het was, heel, het was heel schemerig. Het was niet goed verlicht. En uh, ja, goed, kunstgas, dat, daar spelen wij normaal ook niet op. Maar goed, daar moet je het eigenlijk niet in zoeken. wij, zijn, wij horen eigenlijk gewoon veel beter te zijn. En uh, ja, we hebben vandaag gewoon onder ons kunnen gepresteerd. En, uh, ja, het is gewoon, ja, gewoon slecht eigenlijk. Ik sprak voor de wedstrijd uh, jullie ja, interim trainer Henk Vrezer. En die zegt, ja, ach, het is voor mij niet zo heel bijzonder. Ik werk bijna op gelijkwaardige voet met, uh, met Stijn, zeg maar. Ik bedoel, heeft hij het goed gedaan? Nou ja, hij heeft de 0 gehouden en we zijn door in, uh, naar de volgende ronde. Dus hij heeft het goed gedaan. Maar wat, wat hij zelf zegt, uh, ja, iedereen wist ook wat hij moest doen. Het was wel duidelijk. Alleen ja, de uitvoering was minder. Goed, dat was de reportage van uh, Ragnar Niemeijer... vanaf uh, Sportpark De Westmaat. Uh, 0-2 werden dus uh, voor ADO Den Haag. Capella HBS 3-4 na verlenging. Capelle stond ze bij rust nog met 3-1 voor en verliezen ze toch. Sneek tegen Noordwijk 2-1 na verlenging... en Xerxes DZB tegen Helmand Sport werd 6-5 na strafschoppen. Uh, Helmandsport is koploper in de Eerste Divisie en Xerxes DZB... Dus uit Rotterdam gaan we naar uh, Bas Tichler. Nog één wedstrijd bezig en dat is uh, Utrecht-Ajax. Nou ja, bezig. De bal rolt. Ja, de geest is uit de fles. De meeste mensen inmiddels uit het stadion ook. Het is uh, 0-3. Bij uh, Utrecht-Ajax na nu 84 minuten voor de late inschakelaars de wedstrijd heeft. Na spreekoren en dingen die op het veld werden gegooid ook nog stilgelegen. Dat is allemaal niet zo dat je daar de schoonheidsprijs voor verdient voor zo'n avond. Wat zijn de harde feiten? Deze wedstrijd is dus totaal gedaan. Dat weet iedereen. Dat betekent dat er bij Ajax nog wat jonge jongens mee mogen doen. En zelfs nog een debutant Fabian Sporksleden in het elftal gekomen is. Dat is voor hem leuk. Hoewel hij vermoedelijk ook toch met gemengde gevoelens aan de avond zal terugdenken. Hoewel als je debuut mag maken. Over anderhalve week dan staat deze wedstrijd opnieuw op het programma. Dan in Amsterdam overigens. Dan uh, krijgt Utrecht in ieder geval de kans op revanche. Want dat Utrecht vanavond zichzelf niet was. En misschien wel van slag gebracht was door de festiviteiten voorafgaand aan deze wedstrijd met harde disco muziek en lampen en lasers en vuurwerk en weet ik wat allemaal niet meer. En misschien wel dacht na alle successen van de afgelopen jaren, want Utrecht heeft het goed gedaan tegen Ajax in de voorbije seizoenen in de competitie. Hebben ze misschien wel gedacht, nou ja, uh, waarom zouden we vanavond eigenlijk niet weer van Ajax winnen? Hoe dan ook, Utrecht heeft zich niet van zijn beste kans laten zien. Kans laten zien, dat geldt voor het elftal. En dus helaas ook voor een deel van de mensen op de tribune die dus leger, leger wordt met nog vijf minuten. We gaan in deze wedstrijd Utrecht Ajax. Het is gedaan. Het is 0-3. Golden brown texture like sun. Lays me down with my mind she runs.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 Stranglers en Golden Brown. Eerder vanavond MVV-Nak Breda. 1-3 werd het na de ruststand van 0-2. doelpunten van Schalk, Bottekin, Smeets en Hooi. Anthony Lurling werd afgelopen week inderdaad tegen AZ... niet in de basis opgenomen door de coach van Nak Breda, John Karelsen. Na afloop ontstond er daarover een conflict tussen de twee. En vandaag begon Lurling weer op de bank. En dat was natuurlijk een tegenvaller voor Lurling. Uh, ja, goed, de ene kant wel, de andere kant... Uh... Ik had ook niet verwacht na zondag dat ik dan uh, gelijk weer zou spelen. En, uh, ja goed, het enige wat ik kan doen nu in deze situatie is accepteren dat ik op de bank zit. En uh, gewoon uh, goed invallen. En ik denk dat dat zondag gelukt is tegen AZ. En ik denk dat ik vanavond ook goed ingevallen ben. Ik ben geen speler die dan, uh, die dan moeilijk gaat doen. Ik heb alleen in het weekend... Uh, ja, wa waar het mij om te doen was zoals de ware reden, dat ik niet uh, geblesseerd was, maar gepasseerd. En dat wilde ik gewoon kenbaar maken. En, uh, verder was het... Oh, dat is gelukt. Ja, kijk, ik vind als je zes jaar lang alles in de basis staat en, uh, ja, goed, en, en, en dan uh, uit het niks eigenlijk op de bank komt te zitten, ja, dan mag iedereen weten waarom. En uh, daar ging het mij om, nou goed, dat is een misverstand geweest naar, naar buiten toe. En uh, ja, het enige wat ik nu kan doen is uh, het ongelijk van die trainer bewijzen. Vind je dat jij dezelfde status hebt als alle andere spelers van de selectie om je te bewijzen? Nou ja, goed. Kijk, uh, ik, ik, ik denk niet dat ik me nog hoef te bewijzen. Ik ben, uh, ik ben 35. Ik heb meer dan 500 wedstrijden gespeeld. Uh, ik heb er meer dan 200 vannacht gespeeld. Dus ja, uh, Zit er dan wat anders achter? Ja, dan moet je niet bij mij zijn. Uh, ik niet. Ik, ik heb het supergoed naar mijn zin. Nou, ik heb de trainer gepraat, die zijn we niet. Nou ja, goed, dan zal het niet zo zijn. Van mijn kant, uh, kijk, voor mij kwam het heel raar op mijn dak dat ik tegen, tegen AZ niet in de basis stond. En, uh, dat is iets wat ik totaal niet verwacht had. En uh, ook niet aanzien komen. Ik had geen signalen gehad. Dus dat was pijnlijk. En, Dan zie je nu aankomen dat je het komende weekend weer op de bank moet beginnen. Ja, we, we, ik kreeg als uitleg dat we dat, dat tegen AZ dat, dat we goed gedaan hadden. Nu stonden we 0-2 voor in de rust. Dus, hij zei er ook bij dat jij goed inviel. Ja, ik viel goed in. En ik denk dat ik vanavond ook wel, wel redelijk inviel. En uh, ik had misschien moeten scoren twee keer een bal op de paal. Maar uh, nou goed, die keuzes aan de trainer, wat ik al zei, het enige wat ik kan doen. is. Toen deed ik ook toen ik 18 was en bij Den Bosch op de bank zat. Gewoon goed trainen, goed invallen. En die trainers ze moeilijk maken. En dat moet je doen als je, of je nou 18 bent of 35. Ja, dat was Anthony Lurling. Nou, we kijken wat de trainer John Carlos er te zeggen heeft. Ook hij sprak met Philip Koken. Er is afgelopen weekend veel te doen geweest. Uh, omtrent een conflictje tussen jou en Anthony Lurling. Uh, je liet hem buiten de basis. De, de, de reden, daar verschilden jullie over van mening. Dat hebben jullie uitgepraat. Maar vandaag startte die wederom niet. Is hij gewoon gepasseerd? Nee, uh, het is zo, uh, ik uh, was erg tevreden over uh, de jongens die zijn gestart zondag. En uh, overigens ook over de invalbeurt van Anthony en de invalbeurt van uh, Danny Verbeek. En uh, ik zag geen reden om, uh, om anders te starten dan zondag. Um, kijk, het is bij ons zo, iedereen moet gewoon knokken voor zijn plek en, uh, en laten zien... Is het geldt ook voor Lurling? Ja, dat is zo normaal, uh, dacht ik zo. Het geldt voor iedereen, of je nou Lurling eet of Hooi of uh, Trouwelaar. Iedereen moet gewoon knokken voor zijn plek en het beste uit zichzelf halen. En dan euh, beslis ik wie ik de beste vind. Ik zag je ook nog even met hem praten in de rust, toen je besloot om hem in te brengen. Was dat een normaal gesprek? Just another day at the office? Ja, dat ging een beetje over wat tactische dingen, maar... Luister, we hebben dat als grote kerels uitgepraat en uh, uh, dat is ook nu over voor mij. Ik heb totaal geen wrok uh, of, uh, of iets anders tegen hem. Um, we gaan gewoon normaal met elkaar om en uh, ik heb hem ook nog keihard nodig uh, dit seizoen. Maar het enige was, ik heb begrepen dat het wel een langdurig gesprek was. Dan is er dus wel iets aan de hand. Ja, dat klopt. Het heeft natuurlijk veel impact gehad, ook uh, uh, niet alleen in Breda, maar uh, in heel Nederland denk ik. Dus daar moet je wel even goed over praten. MVV uit is niet een... Een wedstrijd waar je te makkelijk en te lichtvaardig over zou denken van tevoren. Neem aan dat je nu erg opgelucht bent, want er was geen veldje aan de lucht. Ja, ik vind dat we heel zakelijk gespeeld hebben. En ook bij Vlaar heel goed gespeeld. We maken op de goede momenten maken we de goals. Alleen ja, ik vind wel dat we ons nog onnodig moeilijk hebben laten maken. Ja, dat doe je op de tweede helft. Het is ongeveer een half uurtje spannend geweest. Ja, klopt. Uh, we stonden even niet goed bij een doeltrap. En in uh, twee ballen lag hij bij ons binnen. Ja, dat mag niet gebeuren. En dat vind ik zonde. Want dan maak ik het weer, uh, weer moeilijk en uh, het publiek gaat er weer achter staan. Toen kregen ze ook nog een, uh, een kans uit een... Uh, uit de spelaarvattingen, een uh, kopbal uh, die ze net overkoppen... dat had er gelijk kunnen zijn. Dus uh, dat, dat, dat vind ik jammer. Alleen ik vind uh, dat we bij Vlaag heel goed voetbal hebben laten zien... en eigenlijk nog te weinig goals hebben gemaakt. Dat was John Carlos de trainer van NAC Breda. Enige wedstrijd die nog bezig is of was. Bas, Utrecht Ajax? Ja, was, Bas, omdat het zo mooi rijmt... <laughs> Eindstand 0-3 bij Utrecht Ajax. Dat zijn duidelijke cijfers. Sana en Babel al binnen het kwartier 0-1 en 0-2. En in de tweede helft Eriksen met een overigens knappe goal in de kruising 0-3. Een wedstrijd is eigenlijk nooit geweest. Ik heb dat eerder al gezegd. Utrecht was vanavond om verschillende redenen zichzelf niet. Heeft ook geen moment de indruk uh, gegeven zoals dat in de afgelopen seizoen eigenlijk continu het geval was. Dat het de mouwen op wilde stropen. En nou ja, ter strijde wilde trekken om Ajax het vuur aan de schenen te leggen. Dat is Utrecht niet gelukt. Je kan ook zeggen, Ajax heeft daar uitstekend onderuit gevoetbald. Want dat moet je de Amsterdammers nageven. Die hebben het gevaar van Utrecht goed ingezien. En ja, aldoende leert men. En in de afgelopen jaren had Ajax het hier altijd moeilijk. Maar nu koos Ajax er vooral in de beginfase voor om heel veel balbezit te hebben. Rustig de bal in de ploeg te houden, rond te spelen. Dat het ook nog twee goals opleverde. Ach ja, dan zit het mee. Maar Utrecht kwam op die manier geen moment in het spel. En je voelde het eigenlijk stiller en stiller worden in de Galgenwaard. Dat dus juist eigenlijk vooraf gaat in dit duel met een DJ. Ik heb dat verteld. En harde muziek en lichten en lasers in een uh, ja, sfeertje was omgetoverd. Alsof hier het zoveelste wereldwonden zou gebeuren. Maar daar is dus in ieder geval wat Utrecht betreft geen sprake van geweest. Ajax heeft heel makkelijk deze toch op papier vooraf als moeilijk ingeschatte bekerronde overleefd. En loopt dus uh, de Galgenwaard uit met cijfers die de laatste jaren toch niet per se voorgekomen. 0-3. Ja. En jij mag nu ook de Galgenwaard uit. Ik zou verwachten als ik jou was. Nee, dat kan makkelijk, want er, er, er zit niemand meer. Oh, oké. Okay. Nou ja, iedereen goed. is al weg. Dat is, uh, hij is zeg <tie> maar uh, al in de afgelopen twintig minuten. Oké, okay, goed. Nou, hopen dat het uh, weer rustig blijft in Utrecht... en iedereen rustig kan slapen. Dankjewel, uh, Bas Stigler. Dat was dus uh, Utrecht tegen Ajax. Op papier dus een mooie wedstrijd. En uh, vandaag is gebleken dat dat uh, ook wel eens alleen op papier kan zijn. De buitenlandse competities, want er werd heel veel gevoetbald... in uh, heel Europa, zo ook in uh, Duitsland. Borussia Mönchengladbach tegen Hamburger SV... met een hoofdrol voor uh, Rafael van der Vaart... die ook in oranje weer in genade is aangenomen. Van der Vaart maakte werkelijk met een schitterende knal van afstand uh, de 1-0. De voorsprong dus voor HSV. Miste vervolgens in de tweede helft een strafschop... Uh, waar wel een rode kaart uh, bij was overigens voor Borussia Mönchengladbach. Die speelde toen nog met zijn tienen, maar het werd wel... 2-2. Dat kun je toch wel als uh, puntenverlies voor HSV bestempelen. Dan Stuttgart tegen Hoffenheim. werd 0-3. Hannover 96 tegen Nuremberg. 4-1. En Vrijburg tegen Werder-Bremen. 1-2. Tot slot Augsburg tegen uh, bayer Leverkusen, Dat eindigde in 1-3. En dan gaan we in Italië kijken. Pessara tegen Palermo. werd 1-0. En dan AC Milan. Dat heeft eindelijk de tweede competitiezege van het seizoen binnen. Uh, tegen het geclasseerde Cagliari werd in eigen huis met uh, 2-0 gewonnen. De ploeg vanuit de Jong en Urbi Emanuelsson heeft nu zes punten uit vijf duels. De doelpunten werden gemaakt door El-Sharawi. Uh, de positie van uh, de trainer Allegri is dus iets minder wankel geworden, kunnen we zeggen. Emanuelsson werd overigens uh, na ruim een uur gewisseld voor Robinho... die terugkwam na een spierblessure. En dan AS Roma tegen Sampdoria, dat werd 1-1. Genoa tegen Parma werd ook 1-1. En Torino tegen Udinese 0-0. Napoli tegen Lazio werd 3-0. En Kievo tegen Internationale eindigde in 0-2. Uh, even verkijken of Westie Snijder speelde. Ja, 26 minuten. Toen, uh, kwam die, na 26 minuten kwam hij uh, in het veld. De doelpunten voor Inter werden gemaakt door Pereira en Cassano. Dat was dus Inter, die dus ook weer een overwinning binnen hebben. Catania tegen Atlanta werd 2-1. Dan hebben we nog een uitslag in Spanje. Een wedstrijd die uh, laat begon en dus net is afgelopen. Real Betis tegen Atletico Madrid eindigde in maar liefst 2-4. Een rijk duel dus daar. U hoort uh, de tune. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen is er natuurlijk ook gewoon weer... En wij langs de lijn zoals er na 11 ook gewoon weer met het oog op morgen is. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. Deze week in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 Wat kan ik doen? Kindermishandeling stopt nooit vanzelf. Bel gerust voor hulp en advies. 0900 123 1230. 05 cent per minuut. Of kijk op voor een eenveiligthuis.nl. Een veilig thuis, daar maak je, je toch sterk voor? E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Pensioen, drie daagse! Ben jij op de hoogte van jouw pensioen?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 Ik ga naar Management Book omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Combattimento Consort Amsterdam speelt Hendels Conchetti Grossi. Nieuw op cd en live vanaf 27 september. Kijk op combattimento.nl. Dit is Radio 1.